Wij beginnen de zogerles 209. Op de pagina Kuf nun zain 157. Gassulam, de rechterkolom, de regel 28. Gassulam nou, uh, vertelt ons verder... Uh, over die twee engelen, twee gevallen engelen, Aza en Azael. Die uh, Hashem bracht deed hen afdalen uh, naar deze wereld. We gingen Batarde Apillon Brihu, 29 Miotar kadisha deligon, Tai batar naai der alma. Vy ad u alma klomar. Schik iwan schiba Lehai alma. Ithilu khilu levarer bet. Me lam het ha even, oftewel me, me leva even. Akalul 32 bebanot Adam. Geweldig, geweldig wat je ons nu, Hier is een eye-opener hoe hij ons dat vertelt over die twee engelen, gevallen engelen. wie hineen en zie hier: Bataar de Apilon Kutsabri, hoe nadat, nadat de kadosh Baruch, hoe nadat de heilige gezegend is, hij deed hen. Vallen uh, van 29 me atark, me atarkadisha de legon van hun heilige plaats. En we weten dat het was he hun plaats was het de zaad van de Bina van de uh, abba en ima Tau batar nasche aima dwaalden zij achter de Vrouwen van deze wereld. 30. Dus we hadden u alma en had zij de wereld tot dwaling gebracht. Klomar, en nu legt hij ons uit, dat zijn de woorden van zoger en nu legt hij ons dat uit. Geweldig, let op. Klamaar, dat wil zeggen, Shekewan, Shebaoule, hai alma. Dat aangezien zij kwamen in de regel 31 naar de, deze wereld, in het de leverer begonnen zij een uitzoekingen te doen, dus naar voren, naar boven te brengen, uh, uh, uit te halen uit de vonken van het heel, uit, uit, uit te halen uit de klipot. Leverer, Milam le, uh, het beta even, dus om begonnen zij, Beroerd te maken, dus uitzoekingen te doen. van uh, het stene hart. Welke stene hart. Uh, uh, is. Uh, te vinden. Was, te vinden was in de dochters van de mens. Duidelijk. Want. de dochters van de mens betekent vrouwelijke. Duidelijk. Vrouwelijke betekent malgoed. Nou, in de malgoed zit juist die. Uh, ziet de beta even het vrouwelijke in deze wereld vertegenwoordigt de malgoed natuurlijk we zijn allemaal malgoed mannelijke en vrouwelijke <coughs> mannen en vrouwen maar de bedoeling is dus dat, dat de, de vrouwelijke ten opzichte van het mannelijke zij zijn de dragers van die van die lever even van dat steene haar 32. En dat is dus dat zij gingen dus uh, uitzoekingen doen, dus uit te halen, uitgingen uithalen van hen die, dus als het ware de correcties te doen van, die, uh, van het stenen hart, terwijl het stenen hart mag niet aangeraakt worden, maar hun eigenschap, hun kwaliteit uh, is juist van die want dat zij zijn die twee Engelen zijn van van um, bekleding, bekleding van Abba en Ima en van Abba en Ima zoals so het in de wereld Nekodim was die verstopt zijn in de Attic en daarom mag dat niet tot de gmartikun. en zij de hij niet dat wel doen twee en dertig sot zijn rubne jaelokim en benot adam en hena... heena waikhula hem lenashim vier en dertig sher ki lora zu vijf Absolut, de lamet de lef ha-even, rak zesendertek barapach, elas Lakhu mikol akshar bacharu. Daainu zesendertek gam et lef ha-even, veez gam hem... בנוק ודלינקר קולונד יש תרחל, לילית הרשאה, ורצו להטעות העולם במעשהם תוי הרעים האלו, כי לא רצו שהאדם יחזור זה דרי דריכל דרי, שזהו בניגוד לשורשם קנאל פות. Duidelijk. Dus met andere woorden gingen zij, uh, wat gingen zij doen? Ze gingen lichtgogma aantrekken aan de noekwa. Dus aan vrouwen, zoals hij zegt, van deze wereld. Wat niet mocht, want hier in deze wereld mochten we alleen maar correcties doen van rapagni tutsin van 288 uh, vonken. En niet, van, niet aanraken die 32 die komen alleen maar aan bod bij de rechter kolom, De rechterkolom, de regel 32 WZ, en dat is het geheim zoals so het geschreven staat in de Torah. In de Brisheed staat geschreven dat Wyerub de Elohim en de zonen van de Elohim, staat het in de in in uh, klassieke vertalingen, die vertalen dat een uh, de zonen, de zonen Gods, Gods zonen of de zonen Gods, de grote mannen waar, waar het over ging, dat kon ik nooit begrijpen. Niemand kon me dat niet alleen begrijpen, weten waar het over gaat. Al mijn vragen die werden onbeantwoord en, en zoger de zoger, niemand kon me helpen met de zoger. Want niemand begrijpt, niemand, niemand kan het vatten wat, da, wat hier staat. Daar heb je voor weer een, een Kabbala voor nodig. We zullen en dat is het geheim van, zoals het uh, geschreven staat in de Torah, waar je oe benen, elokim, en de zonen van de elokim, zoals het men zegt, de zonen Gods, zagen... Benoot Adam, de dochters van de mens. Drei, 33. Die tof dat zij zijn mooi. Dat wat was mooi in hen, dat in hen was het verborgen, die 32 vonken van het heilige, die uh, eigenlijk na de correctie waren, van de gmartikoen Dus die zijn mooi. Wij kula hemlen aschiem. En de namen van hen, van die vrouwen zij namen zich tot vrouwen, en daar staat het in de Torah 34, van alles, van allen die zij zoals zij verkozen hadden, zij, wat, zij, wat zij het lief, lief wat, zij, wat hun lief was, dat hadden zij genomen, en dat kan je dat vinden in Breshid, in de Torah staat het, in de Breshid, uh, Perk, Wave, daar kan je het vinden, kiloratsu en nu gaat je ons dat uitleggen, kilorazoe, lehafriet, uh, want ze, ze wilden niet uh, uitzoeken uh, alleen maar rapach, die 288 vonken, die, die mag men wel. Die mag men wel uitzoeken. Dus uit de halen, maar zij wilden dat doen van uittrekken die van het afval, die afval dus betekende dat de die dat leva even dat steenehard. Maar zij in plaats daarvan zij 36 namen van alles, of van allen, die zij, uh, verkozen hadden, Weet dus wat aan hen lief was, de haino, dat wil zeggen, dus, ga met leva even, dat wil zeggen, 37, ook, het hart, dus zij namen ook van die, 32 vonken, die van de malgoed, die men niet mag aanraken, tot de gmartie kon. Direct, en dat wilden ze, want dat is hun natuur. Waasnich shalugam hemba nukwa en daarom, en dan struikelden zij ook in de let op van de Lilith, van de boosdoonarese Lilith. We hadden de linkerkolom, de eerste regel, en ze wensten uh, de wereld door hun daden, door, ze, door, hun, door deze... Uh, kwade daden wilden zij de wereld uh, tot dwaling laten komen, dus de wereld laten zondigen. De regel 2, kiloratsusha, waarom? Ze, omdat zij, we, zij wensten niet dat de mens zal terug zou keren naar de tshuwa, naar de inkeer. Want dat is tegen hun wortel, tegen hun natuur, van die twee gevallen engelen. Duidelijk de natuur van die twee gevallen engelen is de malgoed zelf dus die, de malgoed zelf dat zijn die 32 vonken die nog over die in de malgoed blijven en terwijl de mens mocht uh, door zijn inkeer de mens kon uh, alles corrigeren behalve die 32 Funken. en daarom wisten zij dat uh, de mens zou hen uh, die, die maar goed niet aanraken en daarom wilden zij alles op alles wilden zij in werking zetten dat de men, om de mens te verhinderen, uh, om de mens te verhinderen dit zo de inkeer te doen, maar in tegendeel wilden zij dat de mens... Um, naar krachten natuurlijk dat de mens eh, zou uitzoekingen doen in dat leva even dus met andere woorden dat de mens kochma zou aantrekken aan de klipot naar de klipot naar de malchut en dan is dat zou gaan naar de klipot want eh, de de de malchut of de gmartikun kan niet ontvangen het eh, onderste deel van de malchut kan niet ontvangen uh, uh, überhaupt kan niet ontvangen maar uh, in hart in de alleen in de vier ma abit kutschabri hu hu hu hu hu hu דה פרזלה בתורה זה סדה חשוכה כי ראה הקדוש ברור הוא שאים יגיה להם כוח זה יפלח זור לשמיים אחר חטאים זה אחר חטאים זה יחשלו Kol bené acht ha adam acharehem. Vlojuchlula sotschuwa. Ki de regel negen. Schlit atam, ti je arabah me Punt. De regel vier. En dan de zoger zegt, hij citeert de woorden van de zoger. Maar wat deed de Heilige gezegende, toen hij dat zag? Natuurlijk is het allemaal, uh, het is net of het een tafereel, of het een, een tafereel van, uh, hoe zeggen dat, van personages. Zo, het is ook al verteld, ja, twee engelen die gevallen zijn. Je kan allerlei beelden maken en de schepper die dat ziet en die uh, hen dan bestraft ofzo so. natuurlijk alles dat is de taal van de zoger, maar dat is naar krachten wat hij deed als uh, men van boven van de hogere wereld daalt naar, uh, wordt, uh, wordt, naar beneden wordt, uh, valt men in de lagere wereld van een hogere wereld valt men in een lagere wereld. Dat, dat, dus dat is dan het vallen. Dat is dan een soort uh, straf. Kunnen we dan in andere woorden kunnen we dan zeggen dat het een straf is of zo. Maar het is allemaal naar krachten wat het gebeurt. Maar Abit Kut Shabrihu. Wat deed de heilige gezegende Zee? He? Gama... Uh, hij zag de Atian alma, dat zij de wereld tot dwaling brengen. Vijf. Kasharlon, hij verbond, hij aangebonden had, hij had hen verbonden, aangebonden, uh, aan Shalai, de Parzala. Vastgebonden, hij had hen vastgebonden, die twee engelen, door the ijzeren parzela is eiser in the Aramees. Door the midde ijzeren mid kettingen. Where Batora the Hashucha and the and the and the berg van duisternis. Zes. Kira'a and he legt it ons out new. Hasulam. Jera'a kadushboru hu, want de Heilige gezegend is Hij zag, Sha'im jehiela hem koach, dat indien zij de kracht zullen hebben, zeven lachen zoorle shamayim terug te keren naar de hemel, achar had am ze na deze zonde wat ze nu deden beneden, of we haar schlok Adam en dat zij zullen de heil alle mensen tot dwaling brengen. Achter hen aan letterlijk, en zij, de mensen, zouden zullen niet in staat zijn, om de inkeer te doen, door hen, door die twee engelen. rabamod, want dan zou hun macht uh, zeer groot zijn. Duidelijk, waarom? Zij zouden dan beneden hier correcties doen, die wancorrecties doen. Dus uh, uh, die 32 funken van het heilige gaan uh, corrigeren, als het ware, eruit trekken, terwijl de tijd is niet gekomen, dit is niet, niet, nog niet rond. Daarvoor is het nodig, uh, eerst de correctie door, uh, eerst moet, moet men de uh, rapach, de 288 vonken eruit halen, en daarna pas komt er, moment, komt er de tijd van Gmartikun wanneer, wanneer het uh, uh, ook die 32 uh, worden aangepakt. En zij wilden in, in plaats van dat uh, wilden zij direct in plaats van de negen uh, bovenste, is dus van de mal goed, wilden zij direct de tiende aanpakken. Ja? Dus dat is... Uh, en Hashem zag dat het op deze manier zal dan, als zij dat zouden gaan doen, zonder zijn ingreep, dan zou hun macht veel te groot zijn, en ze zullen dan de mens, die de kroon van de schepping is, zullen meeslepen uh, in hun dwaling, negen naar de punt. Welke een afvalpie tinshe shorasham gavo'a Natal schudt de schoorste klipot elf Anikra barcel. Basota Katuva kolkli, barcel. Lonishmat maat valt de wet, eh, bahavanu punt. Nee, punt. Waar kunnen de roem af, op hier. Het is een onthulling wat, wat de hele mensheid niemand weet. Men kent het niet. Men dwaalt in allerlei, allerlei uh, en Allerlei dingen die men uh, uh, Men kent de, ken de wegen van Hashem niet via de, de Kabbalah. Men kent het niet. En daarom uh, maakt allerlei hypotheses. Allerlei mythen. Alles is, is natuurlijk een vorm van bevatting, maar de, de, de echte eye-opener, dat is wat wij, wat wij leren hier in de zoger. Geen andere bron is die ons de, uh, dat geheim van die twee uh, gevallen engelen kan onthullen. En daarom voelen wij ook dat in ons, in, de, in, de in ons zit ook dat... Uh, wat uh, als het ware het uh, gevolg van het uh, tot dwaling brengen van de mens door deze twee engelen ook wij werden onderworpen als mens uh, aan hun uh, gedrag, aan hun wat zij probeerden hier te doen met. De zonen van Adam. Waar kenaf en daarom de regel 9 de linker kolom. Af alpiesho shorasham ondanks het feit dat hun wortel hoog is. Ja, van die twee engelen, Aza en Azael, tin. Natan le shorisha klipot, haf, hij, hakadosh buruhu, de Heilige gezegend is haf, het de toestemming aan de wortel van de klipoot. Let op de regel 11. Welke wortel van de klipoot heet barzel? En barzel heb ik gewoon vertaald, klassiek vertaalt men het gewoon als ijzer. Maar dat woord barzel is eigenlijk dat is de wortel van de klipoot. Kijk nou hoe in de hele getal is dat de, de woorden van de klipoot heet barzeld, eh, ijzer. En zo zien we dat het, de, het, ver, het verband tussen, ja, ijzer. Kijk, van ijzer wordt, wat, wat van ijzer wordt gemaakt? Als het niet, als het niet, eh, als men dat niet on onegen gebruik maakt, van ijzer. Anderlei wapens, Wapens, allerlei dodelijke uh, gereedschappen die ook van, van ijzer wordt gemaakt. Want ijzer, het woord ijzer, en dat kan je alleen maar in de hele taal zien, dat heet barzel. En barzel, dat is in uh, de wortel van de klipot. Barzel in, de, in het Hebraeus, in de hele taal Hebraeus. En in, in het Aramees is het. Parzela. Zoals so, een na het laatste woord van de, re, van de regel 5. Parzela. En in, in, in het in Hebraeus is het barzel. De regel 11. Dus hij gaf het de toestemming aan de wortel van de klipot die uh, ijzer barzel he, he, heet. Besodak het uf, zoals het in de Torah is geschreven staat. In de Torah staat geschreven over de Tempel, Tempel uh, die opgebouwd mo mo moest worden. De Tempel die, die Salomo moest op opbouwen. Daar staat geschreven: Kikol Kli bar Lonishma ma Want het geluid, elk geluid van ijzer laat geen mag niet gehoord worden, in het huis, dus in de tempel, aan de, in de tempel, eh, bij zijn opbouw. Bij het opbouw van de tempel, mocht geen klank, van de ijzer, van de ijzer, gehoord worden. Kijk nou, hoe geweldig het staat. Is. Nou, de rabbijnen hebben dat, uh, geïnterpreteerd, dat dat uh, men mocht niet ijzer gebruiken bij het, um, bij, het, uh, opbouwen, bij het opbouwen van de tempel. Ijzer. Waarom dat? Oké, okay, dan is je hen vraagt en vraagt en een kinderlijke uh, an an antwoorden. Waarom is het zo? Omdat ijzer is de wortel van de klippa. En de tempel is het heilige. Hoe kan dan die twee koningen die twee niet bij elkaar, elkaar brengen? Dus daarom uh, staat het ook geschreven. staat niet geschreven dat, in de Torah staat niet geschreven dat, Of oh, niet in de Torah, dus in de Mlachim. dus in de profeten, staat niet geschreven dat de tempel mag niet. Bij het bouwen van de tempel mag, niet, mag geen gebruik gemaakt worden van gereedschappen van ijzer. Ijzer staat niet geschreven. Kijk goed naar wat geschreven staat. Dat Kikol uh, in het elf Kikol, Kli, Barcel, lonishma beweet. Dat geen, dat welke, dat in kli, kli, Kli, Barcel betekent gereedschap dat geen gereedschap, welke dan ook, uh, van ijzer, ma mag niet gehoord worden in de, tem in de tempel, bij zijn, bij zijn wording, bij zijn opbouwen. Duidelijk, duidelijk, dat is geweldig hoe dat, hoe staat het, de hele Torah is eigenlijk, de hele Tanach is vol van, uh, Aanwezingen die wijzen op dat gebouw van de, van de etschaim Van de boom des levens. Twaalf. Natuurlijk zijn er allerlei andere, allerlei eenvoudige uitleggingen, uit, uh, verklaringen van commentaren van de Torah. Maar ja, het is... Uh, voor uh, alles is er is een klant, als het was, zoals men zegt. Voor ja. elk product, elk product heeft zijn eigen, eigen publiek. Eigen... Natuurlijk dat het zo is, maar men kan niets begrijpen, eigenlijk van het Torah zonder kabou. Geen woord kan men begrijpen, want ze zijn allemaal de krachten in namen van de heilige na de naam van HaShem betekent de krachten van de boom des levens twaalf vakiwanshi klipa zo dertien nivdbaka bahem, niksharuba kmo shalot shel veertien barzel Betoch haray khosh Velo Yuchlula Lot, fifteen Misham, Terem Gmaratikun, Vidai Baze, Kikvar, Zestin Hear Rachtikan, yoter Midai, Ulehalan, Avair Od. This is a deep underwear, but that is what we knew it happened over the two gevallen engelen. En wat hij al vertelt, dat is al veel, want men kan niet gewoon woorden uitspreken, als er uh, geen voldoende, als er geen oor is om naar te luisteren. Dus een klein beetje laat je dan hier en daar horen en Wekivansche, kijk wat hij zegt ons, Wekivansche klipa zo niet baka bahem en aangezien deze klipa, dus deze klipa die van Eiser, is aan hen uh, aangehecht, aan die twee engelen. Niksharuba, daarom werden zij eran Aan dat Eiser werden zij gebonden. Ja, naar overeenkomst, naar eigenschappen. Omdat zij uh, werden, zij uh, werden aangehecht aan de ijzer. Daarom heeft ook de Hashem hen met het ijzer, door het ijzer, door de ijzeren ijzer, kettingen heeft hen aangehecht. Uh, de ijzeren kettingen aangehecht aan de binnen de uh, de, de uh, berg van duisternis. En zo so dat zij niet in staat zullen zijn om daar vandaan op te steken, term gmarotekun, let op, voor de gmarotekun. Dus niet dat zij allemaal dat zij zo so gevallen zijn, dat zij nooit gecorrigeerd zijn, nooit Terug, terug zullen zouden kunnen keren. Maar voor de Maartje kon moeten zij daar blijven. En niet omdat als zij omhoog zullen opstijgen, zullen zij ook de mensen aantrekken, of ertoe brengen dat de mensen zullen gaan zondigen. Want hun, hun aard, hun aard van die twee gevallen engelen, is maar goed. Is zijn die 32, leva even. Dus, zij zijn, alleen maar zij geïnteresseerd zijn, hun niveau is Leva hebben, daarom zijn ze geïnteresseerd, alleen maar in de tshuva, in de mens, natuurlijk, zelf kunnen ze niets doen, let op, engel kan zelf niet de correcties, geen correcties kunnen ze doen, onthoud het er goed, alleen de mens kan de correcties doen, duidelijk, dus, daarom, uh, daarom uh, zoeken zij de, de, de mens op om, Via de mens, de mens laten dwalen achter die 32 vonken van het, die ge, verstopt zijn die van leven achter dat steene hart. Want een engel, de engel zelf kan geen engel kan zelf correcties doen. Waarom niet? Hoe denken jullie? Waarom niet? Hoe, waarom de engel nu kan? De engelen kunnen geen correcties doen. Nou gewoon, gewoon. Nee, nee, ook, waarom, engel, waarom alleen de mens kan dat doen? We hebben hoeveel werelden werden opgebouwd? De werelde eerst werden opgebouwd Adam Kadmon, ja. Daarna, met de wereld Nicodim, de wereld Nicodim was het, het breken van de Kilim, daarna werd opgebouwd de wereld Atzilut ja of niet? De wereld Atselud, wat is de rol van de wereld Atselud? De wereld Atselud moet uh, de, de correcties doen van de wereld nekudim Dus hij heeft alles genomen, het vrouwelijke kant, heeft de wereld nekudim gebroken, Kilim, hij heeft die genomen zichzelf en richten, of de, de, de, de, de, het gebroken ma, ma, masachim, heeft hij heeft zichzelf tot vrouwelijke dat was de opgebouwde, oh, daarmee, dus de wereld, het hij heeft opgebouwd zijn eigen linkerkant. Dat is alleen de wereld, het Siloed, alleen in de wereld, het Siloed, vanaf de wereld zien we de rechterkant en de linkerkant. Dat is al Tikkun. Manlijk en vrouwelijk, dat is Tikkun, dat is correctie. Dus de wereld, het Siloed, werd opgebouwd ja, uit die geval, uit die gebroken, gebroken wereld Nikodim van de beste, van de beste, van de beste scherfjes, werd de wereld absoluut opgebouwd. Eerst, eerst Atik, ja, daarna van minder kwaliteit, wat overgebleven was, was Arigampin opgebouwd, van nog lagere kwaliteit, Abba nog lagere kwaliteit, Zerampin en Nuker. Daarna was het, oh, werden opgebouwd, de werelden, van nog lagere ...stukjes, nog... Eh, ...dat is allemaal... ...de wereld dat Zuid werd opgebouwd... dus ...daar is licht Gochma. Daarna... ...van de nog van de resterende... Eh, ...scherfjes... Daar ...waar geen Chogma is... ...daar werd opgebouwd... ...maar wel gesadim ...daar werd opgebouwd... ...de werelden Briai, Tsireine en Asiya. En daar bleef nog een klein stukje nog over... ...ja, wat... Dus bryeitseravasya dat zijn de werelden die gescheiden zijn van de wereld als ja of niet? Nu, is de taak van de mens, aan de mens is dus de finishing touch gegeven, ja? Yeah? De laatste loodjes moeten mens leggen Hoe? Niemand kan meer, kijk, de wereld bryeitseravasya, yeah, zijn werelden van afscheiding aan de ene kant zit daar het heilige aan ja? de andere kant zit het klipot. Oh, in de Bria zit dan al 90% uh, het heilige en 10 klipot. In de Yitzira uh, 50-50, 50-50. En -50. in de Asia uh, 90 uh, zit uh, van klipot, of we doen dat uh, of onderworpen aan de klipot, en tien van het goede, tien van het goede, en tien van, uh, tien van het goede, en negentig van het kwaad. Alles wat hier ontbreekt aan het heilige, wie kan nog, nog corrigeren? De mens. Deel? Dus 10% eerst, negentig procent, nee, eerst. Dus de 10% van de Bria moet de mens corrigeren, duidelijk, want daar zit het tekort aan het heilige. Dan 50% van de Yitzira moet de mens dat doen, door zijn man op te brengen. En 90% van de wereld Assyria, dat is het laatste, het moeilijkste karwei dat het zal, de mens moet dat doen. En de engelen bevinden zich in de wereld in Bria, Yitzira en Assyria. Dus als de mens die corrigeert, de wilden Birjaïtse, dan zal het zal, zal, het zal de restjes wat, wat, wat gecorrigeerd moet worden, zal vol, volbracht worden. Dat is dan de Gmartikon. En ook engelen natuurlijk ook dan daardoor zullen uiteindelijk profiteren. Alles wat het geschapen was, en zal, zal daarmee tot volmaaktheid komen. Ja? Dus niet de engelen, de engelen kunnen niets doen. Maar de engelen kunnen, die twee engelen, omdat hun, hun kracht was, hun oorsprong was, de verborgen Abba en Ima, die verborgen is van de Abba en Ima, van de wereld die verborgen zijn in de, in de Atik, in het hoofd van de Atik, van de Absoluut, dat Um, dat zij hebben de kracht hun uh, eigenschap is dan die 32 maar goed is daar verborgen en de goed verborgen daar en met de mal goed samen zijn verborgen die leva even dat steene hart en zij willen natuurlijk zo gauw mogelijk ze willen dat correcties dat de correcties komen van de van de, uh, van die leva even maar voor de mens, de mens is het uh, zes, zes, gedurende 6000 jaar is opgedragen om eerst de correcties te doen van de negen bovenste van de, van de malgoed. Dat betekent twee rapach, de 288 vonken. en dan, dan pas komt het licht uh, correctie in de kwartierkoen van, van de laatste sfera waarbij dus dat leven even, dat staine haard, wordt gecorrigeerd. Eigenlijk dat we daarom, dat niet de engelen, engelen kunnen niets corrigeren. Net zoals uh, engelen kunnen, als het ware, uh, wat alles wat de mens doet, de engel, de engel uh, reageert daarop. Eigenlijk, de hele schepping is een reactie op, of de hele schepping kan alleen maar de resterende schepping, de resterende, het resterende onderdeel van de schepping, kan alleen maar reageren op de handelingen van de mens. Kijk nou hoe geweldig de mens, hoe groot de mens is. Ja? Hoe geweldige rol van de, rol van de mens is. En dus een via mens kan Natuurlijk, dat Engel, precies, ja, engelen, precies, want de engelen hebben chassadim, ze kunnen natuurlijk hoogmaal, omdat ze engelen zijn, de engelen zijn van de wereld in Bia. Bria et dat is een wereld van afscheiding. En zij zijn dus in de Bia, dus wanneer de man, ze hebben de functie, welke functie? Normaal. Dat om de einde, de, de, de Bia is ook abouïma, duidelijk, uh, het is bina abouïma, alleen hebben wij in de wereld dat ze en dan is het zij die, die twee engelen, die zijn hele hoge engelen, die zijn van Achoraim van de Abba en Ima, van de ware Abba yes. Maar allemaal ach, oké, okay, Achoraim die we hebben dat ge gezien. Ja, we, we komische, uh, maar aan de Kom. ja precies. Naar nou maar marktje Achoraim van de en Ima. Hoe kunnen dan Achoraim van Abba We weten dat Achoraim van Abba Let op. Er zijn veel vragen die kunnen opkomen bij ons. Als, als hij ons vertelt dat het die twee engelen zijn de van de Abawima. we weten dat de van de Abawima niet na het breken van de klipot in de, in de, in de, in de, uh, daar de plaats waar de. onder de. waar de. de is. In de, in de plaats van de Bija. Maar wel, de, wat hij bedoelt, dat de achoraim van de Yeshu, die zijn vielen wel in, onder de, onder de Parsa. En die moeten gecorrigeerd worden. Die vielen dus, natuurlijk de Bina zelf is niet gebroken, maar door om, door, om dat alles is toch... De, de lagere zijn gebroken. En dan is het... Alles wat zeven... Dus vanaf hier zoet, ja, de, de zeven onderste sferoot van de Bina. Dus hier zo, Zijn gevallen in de... Uh, in de plaats waar die... Van de... Van de... Uh, Zeeranpien. Dat weet je niet, iets niet, niet, niet. Niet volgt. Niet kan volgen. Maar, maar die Engelen dus. Um, de engelen zijn, die hebben de chassadim. En gochma kunnen ze niet zelf ontvangen, want die zijn van bia. Alleen de mens kan aantrekken de gochma, de en dan is ook de gochma die de mens aantrekt, is bekleed in de chassadim. Oké, okay, maar dat is het ook, ook, die engelen ook kunnen ontvangen. Dus, maar de engelen ook doen werken mee. Als een mens... ...de truwa doet, één keer doet, dan de engelen werken mee. Hoe? Hoe? We hebben het allemaal geleerd. We proberen het. Gewoon zonder... Probeer gewoon... Uh, ...maak jezelf los, dan gaat het alles... Ze worden ook gecorrigeerd. Ze maar ze Oké, maar zij werken dat niet... ...niet alleen omdat zij eigen, eigen voordeel zullen behalen, maar... Uh, de schepper heeft hen geplaatst, de engelen, allerlei soorten engelen, in de hele, de hele hiërarchie. In de wereld, in Brijayt, -e Zera, Waarvoor? Engelen, we hebben geleerd, we weten, engelen kunnen vliegen. Ja? Engelen hebben vleugels, ja? zoals men zegt dat. Ze hebben dan de, de vleugels. Sommigen hebben dan twee, vier en zes. Dus, um, de man die de mens omhoog brengt, dat is de kracht. Engel is ook een kracht. Hè? Dus als de man van de mens gaat omhoog, moet komen naartoe naar dat zult. Wie brengt hem op de, op, de, op de vleugels van de engelen? Ja, dat is ook wat uh, op die vleugels van de engelen. Dus de engelen brengen de man van de mens omhoog. Hoe, hoe komt dat? Dat is gewoon wat we leren: dat als een man omhoog komt, dat is erg, erg, erg eenvoudig, maar toch erg bijzonder diep hoe dat, wat we leren. Als een man komt van een lagere traptreden naar een, naar een uh, uh, belendende hogere traptreden, wat doet dan met deze man een belendende hogere traptreden? Zij brengt dat met haar, door haar eigen krachten, zij brengt dat, vult het aan met haar eigen man, met haar eigen, niet man, met haar eigen, als het ware, sluit deze man van de lagere aan, aan zijn eigen wagonnetje. Dus die wordt als het ware, ja, de hogere en hogere belendende traptreden wordt als een locomotief. Ja, duidelijk, ten, ten aanzien van dat wagon en, en dat man van de lagere traptreden is een wagonnetje. Van, ja, een wagonnetje van dat, ja, eh, een wagonnetje en één locomotief. Nu gaat dat locomotief, ja, die brengt dan weer de man weer naar eindje omhoog. Ja, of niet? Dan de, de volgende hogere traptreden, die wordt locomotief. Aan, die heeft de aandrijvingskracht. En de eentje daarvoor, die wordt ook een, een wagonnetje. Er zijn twee wagonnetjes die, dus als het ware, omhoog gaan. Want hoe hoger, hoe ook de maan krijgt ook een, zijn eigen omvang ten, op, ten aanzien van een hogere traptreden. Duidelijk. Dat is net als hier in deze wereld: iemand doet een, een klacht. dient een klacht aan. En een klacht gaat naar een lagere instantie, dan gaat het weer naar een hogere zo. Vroeger was het altijd zo. Dan gaat het totdat het helemaal komt tot een uh, hoge baas. En elke instantie voegt uh, zijn, eigen ja, zijn eigen bevindingen. Zijn eigen bevindingen, uh, uh, zijn eigen hoe dat, uh, besluiten of zijn eigen... Uh, niet besluiten hun eigen uh, voorst voorstellen hoe dat probleem moet opgelost worden. Duidelijk. Dus en iemand die beneden een klacht indient, die heeft een klacht geschreven op één A4'tje. Ja of niet? Nou, dan komt er op een volgende, volgende instantie. En die doet dan een, een, een, vijf velletjes erbij. Gaat naar een ho hogere instantie. Die doet al een hele map. Uh, aan onderzoeken, etc., en gaat hoger, hoger, en dan is het, als het helemaal tot een proces komt, of zo, een proces, uh, of een zitting, en, ja, een oh, rechtszaak, of weet ik veel, van alles, wat, wat er ook mag zijn, dan hebben we al uh, volle mappen, vol van, van, um, van wat het allemaal uitkwam, van dat één A4'tje, dat ingediend werd als klacht. Dan, zo is het ook hier dus dat is de, de bedoeling dat is ook de engelen die dat doen die helpen, die helpen de mens die brengen dan de man van de mens omhoog dat hebben we ook geleerd in de zogger en ook de engelen zijn dan de eerste die die de madden van boven, zo gaat het omhoog de man gaat omhoog, wordt gebracht naar boven, naar boven tot de tot de Galgeilte van de wereld Adam Kadmon. Ja. En de Galgeilte van de wereld Adam Kadmon, de ketter van Adam Kadmon, die brengt het verder omhoog aan naar de Eindsof. En van Eindsof, alleen Eindsof is de leverancier van de madde, van, um, ja? van overvloed, van licht. Dan komt het van Eindsof het... het, het, het, het het antwoord erop, dus oftewel, dat het ware, de, de, de, de, de uh, aanvulling op, ja, aanvulling op, de, uh, op, wat, op deze man, de vulling van deze man. En dat gaat allemaal naar van boven helemaal naar de, totdat het komt bij de uh, werelden in Bia, Sarai en Sia. En daar zijn de engelen, de, de krachten dus die engelen, die zijn uitwendige gedeelte van de, van de wereld, en zij brengen dat, ma, deze madden ook weer van boven naar de mens toe. Want de mens is lager, bevindt zich lager eigenlijk, of het is wel aan de ene kant de innerlijke kant, innerlijke kant van, de, van de mensheid, maar de mens is gestopt, geplaatst in deze wereld. En deze wereld is lager dan de wereld in Bia. Dus wij zien dat, de engelen bijdragen aan, alleen kunnen bijdragen, alleen uh, hun bijdrage kunnen leveren aan de mens en niet dat engel iets betekent zonder mens, zonder mens is het niets, het is alleen maar een kracht dat er uh, gehoorzaamt aan de schepper en niets anders, de mens is veel, de mens heeft de vrije keuze, en daarom wilde zij die twee engelen, die gevallen engelen, ze wilde dus de mens ertoe brengen, dat de mens zou gaan zondigen. Waarom zondigen? Betekende de mens zou aantrekken, dat licht, het licht gogemaat, direct, naar zichzelf toe, natuurlijk, wie ontvangt de eerste? Als een mens zondigt, wie ontvangt de eerste? Natuurlijk de engelen. En, maar omdat die engelen al gevallen zij waren, ze waren onderworpen al, in zichzelf hadden ze ook Um, um, in deze wereld kwamen ze dus ze hadden al uh, um, de, hun oorsprong was hoog, maar ze hadden veel van de klipot aan zichzelf aangehecht waren ze aan de klipot en wij weten dat een hogere altijd keken leren in uh, denken en voelen in, in de groen principes ja, hoog principes als een hogere valt naar een lagere, worden ze als lagere. Dus als die engelen, die vallen van een hogere, vallen zij in de klipoot, dan hechten zij zich aan die klipot en dan en worden ze ook beschouwd als klipot. Ja, terwijl, het is niet zo, want je kan niet van iets wat al heilig door de heiligdom behoorde, helemaal klipot maken. Natuurlijk niet, maar het is een omhulsel, van de klipot. Maar uiteindelijk weet ik, Maartig Koen, zal het, de hele, de hele, de hele maskerade, de hele, hele carnaval zal dan allemaal zal het, om al die verkleidingshow, dat is allemaal zal helder, tot helderheid, komen komen, iedereen. Elke kracht zal zichzelf uh, manifesteren, zoals het, uh, naar zijn eigen eigenschappen. Dus ook die twee engelen, zoals je ons nu zegt. Eerst uh, waren ze, zoals je ons nu vertelt, nog een keer, gaan we nu terug. We hebben een beetje meer nu, uh, wat inzichten, een beetje teruggekeken naar... Uh, wat de engelen zijn, twaalf naar de punt, we kunnen klipa zo, en aangezien deze klipa, dus deze klipa barzeel, de klipa, uh, uh, die heet barzeel, die heet ijzer, niet baka is aan hen aangehecht, aan deze twee gevallen engelen, omdat zij vielen daar naar hen toe, uh, Niksharuba werden zij ook eraan, uh, gekoppeld zoals uh, als, uh, een, keting, een keting van uh, ijzer, zoals een ijzeren keting, betoog, arre, gozer, binnen de berg, aan de berg van de duisternis. Dat heet neget middag, Dat heet eigenschap tegen eigenschap. Omdat ja ijzer tegen ijzer. Daarom werden ze ook met ijzer aangebonden aan de berg van duisternis. en zo dat ze niet in staat zullen zijn om van daar op lot om daar van daar op te stegen naar de hemel voor de En nu zegt hij ons iets geweldigs. en is een teken wat hij nu, gaat nu zeggen. Uh, voor mij is het altijd, ik zie het wel wat hij een beetje bedoelt. En uh, dan zegt hij zo iets van, we diebaar zijn, dat is genoeg. Wat ik had gezegd. Dus wil hij niet verder eh, daarop ingaan. Want. Een mens die al, en dat heb ik jullie ook een beetje al nieuw toegelicht iets over die engel, etc. Dus het moet wel, de mens moet zelf door zijn inspanning, uh, in moet je verder kijken, zoeken, daar en daar om te vinden, als je no, iets nodig hebt, zodat so hij zegt, en we daaiba zijn, er is genoeg daarin, wat ik had gezegd, wat mijn uitleg is geweest. Ik waar heel ik aan, want ik heb al uh, ik was, ik heb hier, hier al uh, meer dan voldoende uh, al verteld. Meer dan voldoende heb ik hier al uiteen gezet. En verder zal ik nog meer uitleggen. Zij,